5 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. In China is een herdenking gehouden voor de coronadoden in het land. Op veel plaatsen was het drie minuten stil. Daarvoor klonk er getoeter van auto's, treinen en schepen... en gingen luchtalarmen af. De Chinese autoriteiten melden vandaag 19 nieuwe coronabesmettingen... waarvan er 18 in het buitenland zouden zijn opgelopen. Eén persoon zou zijn besmet in Wuhan... waar het virus eind vorig jaar voor het eerst opdook... Het totale aantal gemelde besmettingen in China staat op meer dan 81.000... en het officiële dodental op meer dan 3.300. In China en bij Chinese ambassades en consulaten in het buitenland... hangen de vlaggen vandaag halfstok. Het dodental als gevolg van het coronavirus op het Nederlandse deel van Sint Maarten... is gestegen van 2 naar 4. In totaal zijn er 23 mensen positief getest op het eiland nieuws over de nieuwe sterfgevallen komt op het moment dat de regering van plan is... om een tijdelijk uitgaansverbod in te stellen... omdat niet iedereen zich aan de oproep houdt om thuis te blijven. In Suriname hebben de autoriteiten de eerste coronadoden gemeld. Het gaat om een man die door zijn vrouw was besmet. Ze geldt als het eerste positieve coronageval in Suriname. Het aantal besmette personen in Suriname staat nu op tien. Drie van hen zijn weer hersteld. De komende weken moeten nog ruim duizend Surinamers vanuit Nederland teruggebracht worden... Deze repatriëring laat toch even op zich wachten... omdat Suriname de quarantainelocaties eerst in gereedheid moet brengen. Na weken van quarantaine gaan steeds meer Italianen weer de straat op. Zeker nu het stralend weer is. Foto's en video's hiervan gaan rond op sociale media. De gouverneur van de regio Ligurië noemt het in de krant La Stampa gedrag van idioten. En hij roept iedereen op om binnen te blijven zoals de regels voorschrijven. Het weer overdag eerst zon, later stapelwolken bij 12 tot 15 graden. Zondag volop zon en maximaal van 17 tot 20 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm met veel zon. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Feel you